Het is zes uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Barack Obama heeft de nominatie aanvaard voor de presidentskandidatuur. Op de Democratische Conventie in Charlotte beloofde Obama de economie uit het slop te halen... en meer banen te creëren als hij wordt herkozen. Hij haalde ook meteen hard uit naar zijn republikeinse tegenstrever Mitt Romney. Obama noemde als voorbeeld de onhandige uitspraken van Romney... over de beveiliging van de Olympische Spelen in Londen, waarmee hij de Britten beledigde. In de stad Groningen woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf. In een hal staan kunststof en papier in brand. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt. Er komen grote rookwolken uit de hal. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft om uitstel gevraagd... in het slepende liquidatieproces Passage. In een brief aan de rechtbank schrijft het OM dat het nieuwe informatie heeft... die mogelijke aanleiding geeft voor nader onderzoek. Om wat voor informatie het gaat is nog onduidelijk. Maandag neemt de rechtbank een beslissing over het uitstelverzoek. Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... is rond middernacht weer aan een staking begonnen. Dit keer is het een landelijke staking... waarbij het werk wordt neergelegd in Frankfurt, Berlijn, München en Stuttgart. Het is de derde staking in een week. Lufthansa heeft bijna duizend van de 1800 vluchten voor vandaag geschrapt. De Duitse spoorwegen zetten alle beschikbare treinen in... om passagiers toch op weg te krijgen. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand overleden... die waarschijnlijk was besmet met een gevaarlijk virus... in het Yosemite Park in Californië. Het zogeheten hantavirus virus kan leiden tot een ernstige longkwaal of hartfalen. Intussen zijn nog eens 12.000 mensen gewaarschuwd... dat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het virus. Het is nog onduidelijk of en hoeveel Nederlanders daaronder zijn. Het weer, vooral in het zuiden vandaag. Ruimte voor zon. In het noorden is er wat meer bewolking. De temperatuur stijgt naar 20 graden op de wadden tot 24 in Limburg. Morgen een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 7 september. Goedemorgen. Barack Obama sprak zojuist de Democratische Conventie toe. U hoort hem zo uitgebreid. Correspondent Wessel de Jong doet verslag vanaf de conventie. En ik praat straks ook nog met de Nederlandse conventie deelnemer. Over onze eigen verkiezingsstrijd praat Joost Vullings u zo bij. En er was natuurlijk weer een debat gisteravond van één Vandaag. Kijken we nog even op terug. En de lijsttrekker van de socialistische partij, Emiel Roemer... is de gast tussen half negen en 9 uur. Financiële markten dan, die reageren wereldwijd uitbundig op de besluiten van de Europese Centrale Bank. U hoort straks de reacties. Onlinker heeft het laatste nieuws over het onderzoek naar de moorden bij Anesi. Indonesische mensenrechtenactivist Munir werd acht jaar geleden in een vliegtuig naar Amsterdam vermoord. Michel Maas heeft daar nieuws over. U hoort over de 24 uur staking bij Lufthansa. En Marcella Meska heeft de uitslagen van het US Open in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Tijdens die democratische nationale conventie in Charlotte... heeft Amerikaanse president Obama officieel de nominatie... voor zijn herverkiezing als president aanvaard. Madam Chairwoman, delegates... I accept your nomination for president of the United States. Volgens Obama zijn de komende verkiezingen... de belangrijkste in een generatie. De Amerikanen hebben de keuze... tussen twee fundamenteel verschillende visies voor de toekomst. And on every issue. The choice you face won't just be between two candidates or two parties. It will be a choice between two different paths for America. A choice between two fundamentally different visions for the future. Obama haalde hard uit naar Romney. Die is volgens Obama niet klaar voor de internationale diplomatiek. De Republikein heeft volgens Obama een nog koude oorlog mentaliteit. En beledigde de bondgenoot China tijdens de Olympische Spelen in Londen. After all, you don't call Russia our number one enemy. Not al-Qaeda, Russie. Unless you're still stuck in a Cold War mind war. You might not be ready for diplomacy with Beijing if you can't visit the Olympics without insulting our closest ally. Os Obama kost de weg die hij heeft ingezet tijd, maar luidt hij uiteindelijk wel naar een beter land. We don't turn back. We leave no one behind. We pull each other up. We draw strength from our victories. And we learn from our mistakes. But we keep our eyes fixed on that distant horizon. Knowing that Providence is with us. And that we are surely blessed to be citizens of the greatest nation on earth. Zo, dat staat. Eerder op de avond had ook vice-president Joe Biden zijn nominatie geaccepteerd. I accept. I accept. A great honor and pleasure I accept. Thank you my fellow Democrats. En volgens Biden is Obama de man die moeilijke beslissingen kan nemen. We know we have more work to do. We know we're not there yet. But not a day has gone by in the last four years when I haven't been grateful as an American that Barack Obama is our president because he always has the courage to make the tough decision. En met dat laatste verwees Biden naar de dood van Bin Laden. De toespraak van senator John Kerry leek op een sollicitatiegesprek... voor de post van minister van Buitenlandse Zaken. President Obama kept his promises. He promised to end the war in Iraq. And he has. And our heroes have come home. He promised to end the war in Afghanistan. And he is... Het zou best kunnen dat hij die minister gaat worden... want Hillary Clinton heeft gezegd dat ze geen tweede termijn in die functie ambieert. En of Obama met zijn toespraak ook de kiezers... in de rest van het land heeft overtuigd zal nog moeten blijken. Waarschijnlijk verschijnen de opiniepeilingen na beide conventies. Dan naar onze eigen verkiezingsstrijd. Premier Rutte is bereid te kijken naar de problemen met de wietpas in Limburg. Dat zei hij in Nieuwsuur.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 Perfect helemaal is ingevoerd. Maar te zeggen, oké, okay, de richting is dus goed. We hebben nu een aantal praktische ervaringen opgedaan. Wat leert ons dat voor de verdere uitrol van het hele programma? Maastrichtse burgemeester Hoes wil af van de pas in zijn huidige vorm... omdat de overlast van drugsrunners in zijn stad sinds de invoering is toegenomen. Maastrichtenaren zouden weer zonder pas naar de coffeeshop moeten kunnen. Over uitstel van verdere invoering van de pas wilde Rutte zich niet uitlaten. Ik vind dat je de bezwaren serieus moet bespreken met elkaar. Maar ik ga niet nu al zeggen wat we ermee gaan doen. Ik vind dat we dat ook in gezamenlijk overleg moeten doen. Het is niet iets van Ivo Opstelt en het kabinet. Het is echt een co-productie tussen het kabinet en de lokale autoriteit. Uh, en ik denk dus dat het goed zou zijn om later dit jaar uh, met elkaar uh, te bespreken... wat zijn de lessen die we geleerd hebben. En zijn er aanpassingen nodig? De speelfilm Cowboy is gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar... in de categorie Beste Niet-Engelstalige niet Speelfilm. Film van Boudewijn Kolen en Jolijn Laarman werd gekozen uit 22 aanmeldingen. Hoofdrolspeler Rick Lens vertelt wat voor film het is. Het gaat over een jongetje die een vogel vindt. En een Zijn vader die is heel wispelturig met zijn buien... en die, en die wil geen vogeltje in huis en die heeft hem een paar keer geprobeerd te vermoorden. Regisseur Kolen begrijpt wel waarom zijn film juist wordt ingezonden. Ik denk dat het een universeel thema is. vader zoonrelatie relatie kind met een dier, uh, verwerking, van het verlies van een moeder. Dus dat zijn dingen die over de... Ik merk, want de film is nu op festivals in de hele wereld. En ik merk dat het niet uitmaakt waar mensen vandaan komen. Ze reageren allemaal op dezelfde manier als wij in Nederland daarop reageren. Ja, er wordt positief op deze film gereageerd. Maar Kolen realiseert zich wel dat de concurrentie ook heel groot is. Ik moet gewoon aan één film denken die nu in Frankrijk uh, volgens mij meedoet. Nou, als die niet genomineerd wordt, dan, uh, hè, dat is uh, enthousiabel bijvoorbeeld. Die, daar moet iedereen om huilen en lachen. Ja. Die gaat recht, het in. Ik denk dat die uh, de Oscar gaat winnen voor de beste buitenlands film. 15 januari worden de genomineerden voor de Oscars bekend. Een maand later is dan de uitreiking. De Hongaarse premier Orbán wijst de voorwaarden van de Europese Unie... en het Internationaal Monetair Fonds voor Hulp aan het Land af... Voor deze prijs, en op deze manier, nee, zegt Orbán in een video op zijn Facebookpagina. Hongarije praat met de EU en het IMF over een kredietlijn van 15 miljard euro. Orbán zegt dat hij in de komende dagen met nieuwe voorstellen komt. Hongarije is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. Zijn opmerkingen veroorzaakten gisteren een koersdaling van de Hongaarse munt. Beleggers op Wall Street reageerden gisteren enthousiast op het nieuwe programma... voor het opkopen van staatsobligaties van de Europese Centrale Bank. De Dow Jones Index sloot 1,9 hoger en dat is de hoogste stand sinds 2007. Niveau van voor de kredietcrisis. Aankondiging van ECB-president Draghi stemt heel veel beleggers hoopvol. Well I think that the move or at least the commentary by uh ECB president Mario Draghi was a very positive one because what he was doing was really putting a lid on interest rates for those countries in the southern periphery that have seen interest rates spike. Ja, in Europa bereikte de beursgaatmeters ook goede resultaten. AEX index stond gisteren op de hoogste stand in een ruim een jaar. En er waren er in Amerika ook nog meevallende cijfers over de banenmarkt. zorgde ervoor dat de koersen ook daar nog verder stegen. Technologieindex, de Nasdaq, sloot 2,2% maar liefst hoger. In Azië zijn de beurs alweer geopend. Ook daar groene cijfers. Japanse Nikkei-index staat op een winst van 1,8%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Gaan we om tien over zes naar Mark-Robin Visser? Uh, Mark-Robin, waar ben je nou weer helemaal? punt is, Marcel, dat ik dat zelf ook niet helemaal nou, weet. dat schiet lekker op. We zijn namelijk een beetje... Uh, ja, nee, dat schiet eigenlijk helemaal niet op. Uh, we zijn in de buurt van Arnhem. Technicus Paul en ik zijn maar even gestopt, want we kunnen het niet vinden. En het het punt is ook dat de dagen natuurlijk alweer wat korter worden. Dus het is donker. We moeten in een bos zijn. Ergens tussen uh, twee woningen door moeten we een donker bospad op. En uh, ja, het, het is hier nog eventjes uh, te donker om dat uh, te vinden. Dus ik doe het even zo. We zijn op zoek naar uh, landgoed Beekhuizen. Als er nog luisteraars zijn die een tip hebben voor ons... dan uh, wil <lacht> ik dat graag wel even weten. Hoe komen wij zo snel mogelijk op uh, landgoed uh, Beekhuizen? Uh, Waarom ga ik daarheen? Omdat landgoed Beekhuizen geld nodig heeft. Dat is een van de projecten waar de provincie Gelderland voor gaat crowdfunden. Zoals oh, hey. dat mooi heet. Crowdfunding, ja. Ja, dat is dus via de sociale media, hè? <güls> Kunst- en cultuurprojecten hebben dat al wel eens vaker gedaan. Dan verzamel je dus, verzamel je dus geld in via um, uh, Facebook en Twitter en dat soort dingen allemaal. En... Um, Provincie Gelderland heeft bedacht, we hebben geld nodig voor natuur. Laten we het ook eens met natuurprojecten proberen. Ja, crowdfunding klinkt natuurlijk heel erg mooi. Maar het is natuurlijk gewoon met zo'n grote bus, uh, uh, zo'n rammelende bus uh, rondgaan. <laughs> hè? Heb ik persoonlijk zelf ook ervaring mee. Vroeger deed ik heitje voor een karweitje. Heb jij dat ook gedaan, Marcel? Ja, zeker. Auto's wassen. Ja, he. heitje, ja. Dan moest ik aardappels schillen. En dan zei oh. ik maar dat ik dat niet kon, want daar had ik dan geen zin in. <laughs> Wat ik ook gedaan heb is uh, een grote brokken speculaas verkopen... voor het christelijk Zwolsjongenskoor. Drie brokken voor drie gulden. Mm -hmm. Totdat er op een gegeven moment een hysterisch wijf de deur open deed. Die zei, heb jij daar wel een vergunning voor? Ach, jee. Dat was de lol van mij er ook alweer af. Ja. Maar goed, dat was dan dus gewoon geld inzamelen. Nou, Dat doen we dus tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig doen we aan crowdfunding. Straks gaan we er alles over horen... Als ik het lands goed gevonden heb. Weet je goed? Ja, dat is heel goed. En dan ben ik ook wel benieuwd want dat crowdfunding. Dan, dan willen ze vooraf geld zien. Kijk, jij leverde die deegwaren Hoek. nog voordat er betaald ja. werd. Maar ze dus willen eerst geld zien. En, en, en daarna moet je nog maar zien dat je er iets voor terugkrijgt, toch? Of niet? Dat vind ik nog een heel goed puntje voor jou, Marcel. Ja, dat vind neem ik een heel dat goed mee. Puntje. Dat gaan we meenemen. Ja. De gedeputeerde komt hier straks in hoogsteigen persoon, dus dan gaan we dat meteen eventjes regelen. Heel goed. Als je maar het eerst moet uh, ik het land goed vinden. Ooit vindt, precies. Nou, het, ja, het land landgoed... van. kan allemaal gaan natuurlijk. Je landgoed. weet het niet. Je weet het niet. Het is live radio, Marcel. Het land van ooit gevonden. worden. Precies, Marco B. Visser, uh, we gaan je volgen. We horen je zo dadelijk. Vanuit Velp. Council hoorde u met my ever changing mood. De Europese Centrale Bank koopt staatsobligaties op van zwakke Eurolanden als Spanje en Italië. Onder strenge voorwaarden, dat wel. Premier Rutte noemt dat een belangrijk besluit. Ja, de Europese Centrale Bank is onafhankelijk. Uh, die onafhankelijke positie is ook iets wat Nederland altijd heeft uh, gewenst. Ik ben het overigens uh, eens met de president van de Europese Centrale Bank als hij zegt: als wij dingen doen ontslaat dat nooit landen van de verplichting om al het noodzakelijke te doen... om hun financiën op orde te brengen, hun staatsschuld onder controle te krijgen. Um, en hij heeft er denk ik ook terecht op gewezen... dat uh, bij dit soort programma's betrokkenheid van het IMF belangrijk is. Dat is ook een Nederlandse wens altijd geweest. Maar de hoofdbeslissing van de Europese Centrale Bank, zoals het is genomen... is een zaak van de bank die in onafhankelijkheid wordt genomen. Kopen ze niet de rotzooi van Zuid-Europa nu op?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 Die landen die moeten zich aan die regels houden, anders wordt dat papier niet opgekocht. Ja, ja goed, dat is natuurlijk wat de Europese Stalle Bank vandaag gezegd heeft. Die heeft gezegd, wij doen dit alleen als een land ook uh, strikte conditionaliteiten naleeft. Uh, dan praat je praatje over een, een, een soort uitgebreid uh, precautionary programma. Dat zit in het systeem van het, uh, van het EVSF en het ESM. En ja, dat is ook onderdeel van, de, uh, onderdeel van de regels. Maar wij zijn als Nederland lid hiervan. Um, ja, bent u er blij mee? Nogmaals, wij geven nooit commentaar op besluiten van de Europese Centrale Bank. Maar ik stel vast dat wat zij doen binnen hun mandaat is. Uh, en ik stel ook vast dat zij terecht wijzen op een aantal elementen: betrokkenheid van de IMF, het steriliseren, dus niet verruimen van de geldhoeveelheid. Uh, en derdens, dat is misschien wel het allerbelangrijkste: dat wat de ECB ook doet, heeft Draghi gezegd, de president van de Europese Centrale Bank. Ik zeg dat met hem na. Uh, ...landen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het op orde brengen van hun overheidsfinanciën. Maar is dit geen falen van de politiek? Nee, de Europese Centrale Bank heeft een rol in het mede-oplossen uh, mede van de eurocrisis. Komt het nu goed met de euro? We zijn stap voor stap bezig de eurocrisis op te lossen. Uh, stap voor stap, twee vooruit, één achteruit, per cel door één vooruit. Ik ben er nu twee jaar mee bezig. Helaas is er geen toverstokje om het op te lossen. Uh, dit is een taai probleem, maar wij zullen het onder controle krijgen. Al dus, premier Rutte. SP-leider Emiel Roemer wilde altijd al dat de EPCB dit zou doen. Als een uh, jaren of, of maandenlang blijkt dat een klap op een niet werkt... om het speculeren nou eens aan te pakken... dan moet je met een keer maar grove geschut komen. Dat hebben wij steeds gezegd. Dat dit de enige uitweg is om die rentes uh, naar beneden te krijgen. Ja, toen stonden ze met z'n achtervoer aan een rij, inclusief de minister-president. Ja, u de, uh, krijgt uh, alle hoon over u heen op ja, dat moment. En nu krijgen we alle steun dat we toch gelijk hadden. Moeten ze maar eens even nadenken. Uh, en zeker een volgende keer als wij met suggesties komen... dat ze eerst nadenken en dan gaan roepen. Ja, maar Rutte zegt nu de geldpersen gaan niet aan. Nee, hij mag het roepen zoals hij het wil. Maar de ECB gaat gewoon nu staatsobligaties kopen. En dat is wat ik voorgesteld heb. En hij mag er weer gaan draaien en gaan doen. Zo ken ik hem weer deze dagen. Dus heerlijk. Al dus, Emiel Roemer. En hij is de gast tussen half negen en negen uur... als de, de lijsttrekker van de dag. Hij beantwoordt dan uw en onze vragen. Het is... Tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Acht jaar geleden stierf de Indonesische mensenrechtenactivist Munir... nadat hij was vergiftigd aan boord van een vliegtuig... dat hem naar Amsterdam zou brengen. Tijdens het proces tegen de dader... bleven de hooggeplaatste opdrachtgevers voor de moord buiten schot. Amnesty International roept de Indonesische regering nu op... een nieuw onderzoek in te stellen naar de moord. Correspondent in Indonesië Michel Maas. Michel, het is acht jaar later. Waarom komt Amnesty daar nu pas mee? Uh, nou, ze zijn hier al eerder mee gekomen en het is nu alweer de achtste verjaardag. En niet alleen de achtste verjaardag van die moord... maar wat veel belangrijker is, het is ook de achtste verjaardag... van de belofte van president Yudhoyono. Die heeft acht jaar geleden meteen na de moord gezegd van... dit wordt een testcase voor de democratisering van Indonesië. En deze zaak die gaan we oplossen, we halen de onderste steen boven. Uh, zo heeft hij het allemaal gezegd tegen de weduwe van uh, Munir. En ja, nu uh, komt acht jaar later Amnesty uh, met de conclusie... dat Indonesië voor deze test hopeloos gezakt is. En de president dus ook. Uh, en en vertel nog eens over dat proces. Want uh, de opdrachtgevers um, kwamen wel ter sprake, maar uh, kwamen er ook mee weg. Ja, het was een proces dat aan alle kanten rammelde. Want uh, ja, er zijn uiteindelijk twee ondergeschikte verdachten veroordeeld. Maar een belangrijke verdachte, een voormalig commandant van een... Uh, uh, deel van, onderdeel van het leger hier, en ook uh, lid van de geheime dienst hier... die uh, ging vrij uit, die werd in het begin wel veroordeeld... maar later vrijgesproken. En dat gebeurde omdat belangrijke getuigen... op het laatste moment hun getuigenis veranderden. Andere getuigen bleven ineens weg, die kwamen niet opda opdagen... die hele... Aanklacht zat op een gegeven moment vol gaten bleek. Dus het was heel makkelijk om hem vrij te spreken. En twee jaar geleden is er een onderzoek geweest door de Nationale Mensenrechtencommissie. En die heeft geconcludeerd dat uh, het Openbaar Ministerie, de rechters en de politie in deze zaak uh, er een zooitje van hebben gemaakt. En dat er dus alle reden zou zijn om deze zaak opnieuw aan te brengen. Maar ja, dat is dus nu, dat is alweer twee jaar geleden. Er is niks gebeurd. Ja. En nu heeft dus Amnesty uh, het tijd gevonden... om de, de president en de regering nog een keer aan een jasje te trekken. Ja, en je zei het al, destijds was het een testcase voor Indonesië. President Joko Widodo noemde het zelf zo. Kritiek is er ook al eerder gekomen. Wat heeft hij daarmee gedaan met die kritiek? Nou, eigenlijk helemaal niks. Want in, uh, in 2005 bijvoorbeeld is er een rapport gemaakt... door een, uh, een commissie die hij zelf benoemd heeft. En, dat, en de resultaten van dat rapport heeft hij nooit openbaar gemaakt. Die zijn nooit, aan de, uh, nooit gepubliceerd. Uh, wel is er uitgelekt wat er in dat rapport stond. En dat waren dus heel sterke aanwijzingen... die uh, wezen in de richting van belangrijke figuren in de geheime dienst. En uh, ja, dat rapport heeft hij dus in zijn lager gehouden... Het rapport van die commissie twee jaar geleden, die dus constateerde dat die hele rechtszaak niet deugde, uh, daar heeft hij geen follow-up aan gegeven. En het hele onderzoek naar de moord, dat is op een gegeven moment gestopt voor de deur van de Veiligheidsdienst. Ze kwamen daar gewoon niet binnen en de president heeft toen zijn uh, gewicht niet in de schaal gelegd. Hij heeft niet gezegd van uh, die geheime dienst, uh, die moet zijn boeken opengooien, we gaan deze zaak oplossen. Hij heeft toen gewoon geaccepteerd dat de zaak in de doofpot ging. Mm. Dus de, dat, dat is zijn track record, zullen we maar zeggen. Ja, en Is er enige aanleiding te denken dat die boeken en die deur bij de geheime dienst nu wel opengaan? Nou, gezien, wat, uh, gezien dit verleden lijkt de kans daarop klein. Uh, Indonesië lijkt uh, niet erg veel te zijn opgeschoten sinds uh, 2004. En uh, de, het is zelfs zo, en dat constateert Amnesty in zijn brief nu... Uh, dat de sfeer eigenlijk alleen maar slechter is geworden. Uh, een sfeer van de straffeloosheid, dus leger, politie, geheime dienst... Die kunnen doen wat ze willen, vooral als het gaat om activisten en ook journalisten. Die kunnen ze intimideren, oppakken. Die kunnen zelfs verdwijnen zonder dat iemand daar werk van maakt. En uh, ja, in die sfeer, constateert Amnesty, is, is er weer een nieuwe sfeer van angst ontstaan. Mensen die nu, uh, ja, mensenrechtenactivisten... die zijn bang geworden voor hun eigen hachje... en uh, hebben het idee dat als er iets met ze gebeurt... dat er niemand is bij wie ze aan kunnen kloppen. Hm. Michel Maas over de moord op de Indonesische mensenrechtenactivist Moenier. Acht jaar geleden alweer de opdrachtgevers zijn nog altijd niet vervolgd. Gisteravond, hier in Den Haag, speelde Goldplay op het Malieveld. Kwam er net langs, ze zijn het podium nog aan het afbreken... Toetje was wel dat Coldplay O.O. Den Haag speelde. Tot groot enthousiasme. Coldplay met Viva La Vida, zoals gezegd, gisteravond hier op het Maliveld. Joost Vullings is al aangeschoven, Joost. Je hebt het gehoord nog, hè? Nee, ik heb het niet gehoord. Ik oh. oh. voel me wel al dagen, wat is er op het Maliveld aan de hand? Oh, ik, ik lees in de krant in de recensie dat het in een groot deel van de stad... ook te horen was vanwege, was vanwege zo, de wind. Ik was zoveel van die tv-programma's met politici ja, aan het kijken. Uiteraard, ja, uiteraard. Maar je hebt gelijk door je allemaal bussen in de stad ook vanmorgen vroeg. Nou, goed, we gaan eerst naar de sport. Het NLS Radio 1 Journal. En daarin beginnen we met Paralympisch goud, want Marlou van Rijn, de Blade Babe, zorgde gisteravond voor een ware sensatie door met afstand de 200 meter te winnen in Londen. Ze was al wel favoriet, maar verbeterde opnieuw haar wereldrecord. Dat deed ze woensdag in de series ook al. Gisteren liep ze 26 en 18 ste seconde. En eerder deze week won ze al zilver op de 100 meter. KLM open gaat de Engelsman Graeme Storm na één dag aan de leiding. Hij ging de baan van de Hilversumse golfclub rond in 63 slagen. En dat is zeven onder par. Nederlanders Joost Luiten, Maarten Lafeber en Robert-Jan Derksen... leverden een score in van precies par. En daarmee hadden ze een matige start van het toernooi. Volgens Luiten is er nog niet heel veel aan de hand. Alle kansen nog om, om, om de aansluiting te zoeken met de leiders. En je zit er nog in. Ik denk dat dat het belangrijkste is vandaag. Uh, ik speelde gewoon constant, solide... En morgen moet het eigenlijk iets scherper. En dan, uh, dan, dan kan je gewoon onder par spelen. Vandaag de tweede dag van KLM Open. Beste Nederlander is overigens Richard Kind. Voor het Nederlands voetbalelftal begint vanavond de kwalificatiereeks voor het WK 2014 in Brazilië. Het tegenstander in de arena is Turkije. En wellicht is er een basisplaats voor Urbi Emanuelson... doordat bondscoach Louis van Gaal, Rafael van der Vaart... en Nijzel de Jong niet heeft geselecteerd. Nu lijkt Emanuelson net als Leroy Ver... een nieuwe kans te krijgen als linkshalf. Ja, ik denk dat, dat uh, wij twee in ieder geval... voor die posities wel in aanmerking komen. En uh, ja, dan is het aan de bondscoach... om daar, daar een, een, ja, een juiste beslissing in te nemen. Nederland-Turkije is vanavond om half negen. De honkballers beginnen vanavond aan het Europees kampioenschap in eigen land... en Oranje is de grote favoriet, zeker na de wereldtitel van vorig jaar. Botscoach Brian Farley heeft in vergelijking met dat toernooi... niet meer de beschikking over een fors aantal spelers uit de Amerikaanse competities... die er op het WK nog wel bij waren. Farley heeft wel een oplossing gevonden. Maar we hebben gewoon ingevuld met wat jongens uit Amerika, hè, de andere jongens... en. Uh... Nou, dat, uh, dat is op dit moment het verschil. Met natuurlijk wat, uh, wat jongens uit de Nederlandse competitie was. Dus een soort mix van, van jongens die waren wel, volgens mij 12. Met een combinatie van nieuwe jongens. Het Nederlands team speelt de poolwedstrijden in Rotterdam. En België is vanavond de eerste tegenstander. Radio 1, het NOS Journaal. Half zeven geweest, hier is Mark Visser. Barack Obama heeft de nominatie afvaard voor de presidentskandidatuur. Op de Democratische Conventie in Charlotte zei hij dat Amerika voor een belangrijke keuze staat op 6 november. Obama belooft de economie uit de slop te halen en meer banen te creëren als hij wordt herkozen.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 En in de stad Groningen heeft een grote brand gewoed bij een recyclingbedrijf. In een hal stonden kunststof en papier in brand. De brandweer heeft samen met het recyclingbedrijf het brandend materiaal naar buiten gebracht. Het blussen daarvan gaat nog uren duren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het helder. Alleen in de noordelijke provincies is het overwegend bewolkt. De wolkenvelden verplaatsen zich in de ochtend nog naar het zuiden. En vanmiddag ligt er grens net ten noorden van de provincie Utrecht... In het zuiden schijnt de zon uitbundig en ontstaan alleen een paar stapelwolken. In het noorden is het half tot zwaar bewolkt en daar breekt alleen tijdelijk de zon door. Er staat vanmiddag een matige westenwind en de temperatuur stijgt naar 20 of 21 graden in het noorden... en 22 tot 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het noorden gevoelig voor bewolking... en vooral in de centrale delen van het land kunnen mistbanken of wat laaghangende bewolking ontstaan. Morgen zijn er aan het begin van de ochtend wolkenvelden...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 Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl oh, Dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je daar al? Erkende verhuizers? Jij ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizer.nl In Nederland worden straaljagers gekocht waarvoor niet eens een vijand is. Jij kunt dat stoppen. Op 12 september. Kies partijen voor de dieren. Vijf minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal vanuit Den Haag. En dus is Joost Vullings alweer hier bij mij. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de tweede keer sprak je net al even over Coldplay. De gevolgen zijn nog in de stad te zien hier. Het is... Uh, een beetje een bende en veel bussen en zo. Maar we gaan het over de politiek hebben... want jij ja, had iets anders te doen gisteravond. Dat allemaal weer te volgen. Wat was het interessantste? Ja, uiteindelijk zijn die debatten toch wel het interessantste eh, om te kijken. Ik zei net tegen jou, het leukste om te kijken... is eigenlijk tv-programma's waar geen lijsttrekker in zit... Nee. geen actieve politici... Het was een programma Nieuwsuur met Onno Hoes en Lodewijk Asscher. Ja, Die mannen zijn natuurlijk veel ontspannender, voeren wel campagne voor hun partij... maar er zit minder spanning op en dus leuker om te kijken. Maar het hoogtepunt gisteren was nog wel het één Vandaag debat. Ja, want uh, ik hoorde dat er niet echt een winnaar werd aangewezen. Ja, ik geloof dat het publiek wel uh, Geert Wilders als oh, uh, Wilders. Ja, die hoorde ik in een ander programma. hoor. Dus, die ja. was ook zeer scherp. Ja, ja. Uh, was het anders dan de voorgaande debatten? Nou ja, ieder, ieder debat heeft een, heeft een, een, een eigen vorm. Want ja, ik vond ze wel allemaal heel erg scherp. Ze hadden allemaal heel veel uh, voorbereide one-liners. Maar er zaten wel, wel goede tussen. En dat is voorbereid. Maar daar moet een ander dan altijd op reageren. En dat, dat deden ze allemaal zeer bekwaam. Dus er zat, hmm. uh, ja, zat wel passie in het debat. En heeft dit de kiezer dan weer wat verder geholpen? Nou ja, dat is wel, wel een goede vraag. Want er zijn die debatten natuurlijk wel voor bedoeld. Dat mensen daarna kijken. En dan zijn er zes mannen in dit geval. En dan, dan kan je dat aanhoren en een keuze bepalen. Eh. Uh, maar het vreemde is dat natuurlijk tot op heden uh, de linkse kiezers... die, hebben, die dachten eerst die Emil Roemer is wat... en hier zijn door die debatten naar de Diederik Samson gegaan. Dat is een duidelijk effect. Maar Ipsos Sineveit zei... ja, het aantal zwevende kiezers is eigenlijk al anderhalve week gelijk. Ja, Sterker van nog... Van 40 nog. Hè? Ja, ruim ja. 40 En bij de, bij de mannen die waren meer gaan zweven. Ik zag ook een man gisteren in het journaal zijn van... ja, die was gaan zweven door de debatten. Dus dat lijkt me niet de bedoeling. Dus ja, het, dus, het is kennelijk niet voor iedereen een ideaal hulpmiddel. Nee, misschien de mensen die vast altijd op een bepaalde partij stemmen... dat die nu aan het twijfelen zijn gebracht. Ja. ja, wie weet. Interessant wel. Ja, dus we kunnen woensdag ook nog wel eens uh, verrast gaan worden. Ja, dat denk, dat denk ik zelf ook altijd. Als 43 het nog niet weet... en die gaan met z'n allen één kant op, dan, ja. dan worden we verrast. Maar de praktijk is natuurlijk dat die zich dan wel weer redelijk representatief aansluiten... bij wat de mensen vinden die al een keuze hebben gemaakt, maar het neemt niet weg dat als je in het slotdebat... het nog echt, echt goed doet, echt uitblinkt of, of een beetje door de mand valt... Dan kan je nog wel twee, drie zetels verliezen of twee, drie zetels erbij uh, er winnen. En valt nog wat te halen? Ja, en, de, en dat kan natuurlijk, uh, gezien de politieke verhoudingen, net een bepaalde coalitie uh, mogelijk maken of niet mogelijk maken. Het kan het premierschap bepalen. Dus wat dat betreft is dat slotdebat nog, uh, nog ja. heel belangrijk. Ook dat was wel grappig. Uh, twee dagen geleden Alexander Pechtold zat hier in de studio, bij ja. jou, Lara Rensen. Dan praat ik altijd met de voorlichter die mee is. Mm -hmm. En die voorlichter had nog tot aan het einde vandaag het debat uitgerekend hoeveel, hoeveel mensen er naar al die debatten hadden gekeken. Er waren er. 4,5 miljoen, bij elkaar opgeteld. Er zitten natuurlijk dubbelingen in. Ja. En dan denk je, 4,5 miljoen mensen is veel. Maar eigenlijk, dat houdt ook in dat heel veel mensen Niet nog geen kijken. enkel debat hebben nee. gezien. Die hebben wel samenvattingen gezien. Uh, dus het heeft wel zijn invloed. Dus het, ja, er, je hebt, blijkt toch iedere keer weer dat heel veel mensen pas in die laatste dagen denken... wacht eens even, nu ga ik nog een debat volgen om de keuze te bepalen. Ja, er is dus nog wat te halen. ook bijvoorbeeld voor Emiel Roemer... We zullen hem straks vragen wat hij daar nog aan gaat doen. Hij is de gast tussen half negen en negen uur in het Radio 1-journaal. Gaan we naar de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Want de uh, democratische conventie uh, was er met het hoogtepunt gisteravond. Of eigenlijk zojuist, Obama sprak de conventie toe. En nu gaan we naar iemand die uh, daarbij was. Uh, een Amerikaanse naam heeft ze, Martha McDavid-Pugh. Maar ze emigreerde naar Nederland en nam de Nederlandse nationaliteit aan. En uh, Martha is als afgevaardigde op de democratische conventie... En nu aan de telefoon, mevrouw McDavid pugh Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedenavond voor u. Ja, het is, oh, het is al morgen. Ja. <laughs> het is kwart H voor één. Houdt u het nog wakker? Ja, ja, helemaal. Ja. Of, of zo opgewonden naar de speech van Obama dat u toch nog niet kunt slapen? Ja, nou, het is wel bijzonder om drie dagen van, van zo'n convention mee te maken. En we gaan binnenkort naar het feest. Ja. Hoe was de speech van hem? Nou, ik vond het wel een goed speech. Ik, uh, ik heb gewoon de dingen daarin gehoord waar ik in de komende dagen campagne kan voeren. Bijvoorbeeld dat het gaat over ons en wat wij willen en dat wij gedaan hebben de afgelopen vier jaar. En uh, dat er nu gewoon wat te doen is om mensen te overtuigen en te registreren om te gaan stemmen. Ja. Hoe was het met de emoties? Want zijn vrouw Michelle en Bill Clinton hadden al hele goede speeches gehouden. Kon Obama daar nog overheen? Ja, dat waren, dat waren inderdaad hele bijzondere speeches, heel indrukwekkende speeches waarin je van Michel hoorde wie hij is, wat ja. natuurlijk heel belangrijk is en waar hij voor staat. En waarin je van Bill Clinton hoorde hoe hij uh, ook een uh, begroting heeft uh, aangepakt, problemen heeft aangepakt, uh, de economie uh, op gang gekregen uh, en dat... Wat er nu nodig is de komende tijd en wat Obama al gedaan heeft. Dus dat waren, dat waren andere speeches. Um, ja, ik vond het wel prima dat hij ons zo uh, weggestuurd heeft om aan de slag te gaan vanavond. Mm, u klinkt nog een beetje nuchter. Had u geen zakdoek nodig af en toe? <laughs> nou, ik moet zeggen, de eerste avond toen ik de partijenplatform opendeed, dat was een boekje onder ons stoelen, uh, ben ik in tranen uitgebarst. <laughs> Waarom? Ik heb, daar, nou, ik heb daar dingen in gelezen waar ik uh, jaren voor heb gewerkt. En, uh, bijvoorbeeld gay rights are human rights. Ik ja. woon in Nederland omdat ik niet de recht heb om met mijn vrouw, die Australisch is, in Amerika te wonen. En het is wel heel bijzonder om te zien dat dat nu uh, verandert en gaat nog, nog meer gaat veranderen. Ja, kunt u eens even uitleggen nog, want u bent Nederlandse en afgevaardigde delegate. Hoe zit dat nou? Nou, ik kom uit Amerika. Ik ben in Amerika, in Amerika geboren. Ja. Ik ben twaalf jaar geleden naar Nederland gekomen omdat ik mijn vrouw niet uh, naar Amerika kon halen. En uh, ik ben inmiddels Nederlander geworden. Ah, ja. En we hebben in Nederland Democrats Abroad. Dus dat is de afdeling van de Democratic Party in het buitenland. We zitten in uh, 50, midden 50 landen. En we hebben een afgevaardiging bij de, bij de convention en ik ben daarvoor gekozen. Ja, en nu gaat u campagne voeren en dat gaat u dus in Nederland doen? Amerikanen in Nederland proberen te overtuigen? Ja, ja precies. Nou, we gaan campagne voeren. Wat, uh, uh, wat we gaan doen is uh, mensen ondersteunen in een het aanvragen van een stembiljet. Ah, ja. Dat is een vrij ingewikkelde procedure. We hebben een website, bovenabroad.org, waar je je stembiljet kan aanvragen in je eigen district in Amerika... ...wordt naar je toegestuurd, dan kan je dan, uh, daarmee kan je gaan stemmen. Dus we gaan campagne voeren om al die Amerikanen in Nederland te vinden ja. en te, te ondersteunen in, uh, in te stemmen. Ja, ik hoor al wat enthousiasme weer terugkomen bij u. Het is weliswaar laat, s'nachts <laughs> bij u, maar. <laughs> en, en dat enthousiasme, want u kunt dat een beetje peilen natuurlijk, daar in, in de zaal met al die andere delegates. Is dat net zo groot als vier jaar geleden of begint dat terug te komen? Um, nou, ik was zelf niet bij de convention uh, vier jaar geleden, dus op uh, die zin kan, uh, kan ik het niet precies vergelijken, maar er is heel veel enthousiasme. Yeah. Uh, het is nu helder waar het om draait. Wat heel helder is geworden de afgelopen dagen is wat op het spel staat voor vrouwen bijvoorbeeld, voor de homogemeenschap, voor het middenklasse. En uh, het verschil is enorm tussen Romney en Obama. Dus... Uh, er is heel veel enthousiasme om gewoon aan de slag te gaan en, uh, en te winnen. Goed. Mevrouw mcdevitt Pew, hartelijk dank. Ja, veel bedankt. plezier dan nog en wel het rusten nu. U mag nu naar bed. Oké. Okay. <laughs> dag bedankt. Dag. dag. De tabaksaccijns in Frankrijk gaat omhoog. Dat houdt daar de gemoederen bezig. U hoort zo hoe. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Twee kilometer file voorlopig op de oh, no. A15. Ja, het mag gaan A15 Rotterdam-Europort. Het gaat langzaam tussen Hoogvliet en Spijken. En is over twee kilometer. Dat houdt dadelijk op, denk ik. Rond een uur of zeven is iedereen op zijn bestemming. En dan denk ik dat we niet al te veel gaan beleven deze ochtendspits. Dat is meestal het geval op vrijdagochtend. Het zal me verbazen als er meer dan twintig kilometer staat rond half negen. Dat hopen we er maar. Kees Quarks, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Tabakswinkeltjes in Frankrijk hadden gisteren een opvallende actie. In plaats van de kleurrijk uitgestelde sigarettenpakjes in de vitrines, hadden ze alles afgedekt met een wit laken. Een symbolische protestactie tegen alles wat hen wellicht te wachten staat. Correspondent Ron Linker dook onder dat witte laken in een bureau de tabak in Parijs. Et voilà, merci. <laughs> nou meneer Le braaf, deze klot keek wel een beetje gek naar dat witte gordijn in uw winkeltje. Ah, we... Protestactie vandaag in honderden tabakswinkeltjes in Frankrijk. Een symbolisch protest, toch? Het is is het Maar wel degelijk met een serieuze ondertoon. Want als het aan de Franse regering ligt, dan is zijn etalage straks dus echt gevuld met witte pakjes sigaretten. Neutraal, zonder merk of logo in de hoop dat dat dan jongeren zal ontmoedigen om pakjes te kopen. Mais parce que après les paquets blancs donc comme ça habituer les gens à avoir que des paquets Ja zegt hij. straks is de hele vitrine wit dus nu met dat laken kunnen ze alvast een beetje wennen. Dat is misschien ook wel nodig want deze jongen met geblondeerd haar dus dit is de eerst niet eens waar we het over hadden. Een je blond. Oui, c'est une idée Ah, mais oui. Mais ouais, mais ça c'est nul want que justement. Mais non, mais ça c'est plus nul que Dit is wel het domste plan ooit zegt hij. Maar goed, meneer Le Braaf, misschien wel uw grootste probleem is de accijnsverhoging die de Franse regering wil doorvoeren. Per 1 oktober gaat de prijs van sigaretten daardoor met 6% omhoog, oftewel met zo'n 30 à 40 eurocent per pakje. Het is dramatisch, we zijn in een marché libre européen. En consommateur consument is. Als Frankrijk zegt, hij is een eentje de prijs verhoogt, dan zou dat dramatisch zijn. Want in Europa hebben we nou eenmaal een vrije markt... en dan kunnen mensen dus hun rookwaar gaan inslaan in andere landen. Maar zijn die prijsverschillen dan echt zo heel erg groot... Dit pakje sigaretten bijvoorbeeld kost in Nederland 5,10 euro. En bij u? In Frans is het pakje de Goulasband op 5,70. En passer op 6 oktober à 6,10 euro. we een prijs van prijs in Europa met de Hollande hebben. Een euroverschil dus. In Nederland is zo'n pakje sigaretten een euro goedkoper. Met name in de grensgebieden beginnen Franse tabakswinkels daar last van te krijgen. Dus waar de regering van president Hollande denkt meer inkomsten te krijgen, verdwijnt het geld volgens Le Brave naar het buitenland. Nou, of naar ook echt de grensovergaan voor sigaretten, dat weet ik niet. Maar feit is wel dat in de afgelopen jaren één op de vijf tabakswinkels de poort heeft moeten sluiten. Nou, een volgende klant komt binnen, schudt het hoofd hebben ze hier in Frankrijk maar ook in Brussel nou echt niks beters te doen dan zich hiermee te bemoeien et parce que je vous dis que je pense qu'on a vraiment autre chose à faire en Europe que de s'occuper de paquets de cigarettes voilà c'est la santé oui enfin d'accord oui c'est la santé mais la crise mondiale enfin européenne qu'on a ça c'est pas important Natuurlijk gaat het om de gezondheidszorg dat is waar maar is de mondiale crisis niet veel belangrijker dan sigarettenprijzen Hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Buiten de tabakswinkel zegt deze moeder dat ze alles steunt om jongeren van het roken te houden. Maar ja. je moet absoluut de jongeren sensibiliseren om ze te vergeten van het roken. Dat is mijn prioriteit voor mij persoonlijk. Ik heb zelf nooit gerookt, zegt ze, maar jongeren moeten bijgepraat worden over de gevolgen van het roken. Hoewel ze niet denkt dat een prijsverhoging naar direct rokers dwingt om te stoppen. En in Frankrijk rookt 30% van de bevolking, iets hoger dan in Nederland. Nou, de geblondeerde jongen in de winkel heeft er genoeg van. Al dat gepraat over tabak doet hem snakken naar één ding, een peuk. Zo, ik geef het dan weer. Even roken. Cosmident Ron Linker vanuit Parijs. Gaan we snel door naar Gelderland, ergens in de donkere bossen. loopt Mark, Robin Visser... En hij gaat het hebben over crowdfunding. Ja, dat is een mooi woord voor geld inzamelen via het internet. Vroeger met bus langs de deur tegenwoordig kan je op internet van alles organiseren. En de provincie Gelderland die heeft bedacht, laten we dat nou ook eens gaan proberen voor de natuur. Want de natuur kost ook geld. Of niet, meneer Van Dijk? Jazeker, hier op Beekhuizen hebben we een herstelplan gemaakt en dat kost heel veel geld. Ja. Hans van Dijk is boswachter van Landgoed Beekhuizen. Nou, uh, toen ik hier aankwam uh, drie of drie geleden was het hier nog donker... maar nu met de zons op zonsopstaan voor een prachtige vijver... met mooie bossages erachter. Een Beetje parkachtig groen. Dat klopt, het is hier ook een park. Ja. Uh, een van de drie landgoederen die wij als natuurmomenten hier... de Zuidoost-Veluwe beheren. En uh, dit gaan we ook nog iets meer beheren als parklandschap. Aha, en wat betekent dat? Nou, het betekent dat, dat we het, het ook heel lang beheerd hebben als parklandschap... Park, maar wel met uh, de grote nadruk op, op het bosbeheer. En nu gaan we wat meer uh, als park beheren. En dat betekent ook dat we een uh, herstelplan hebben geschreven de afgelopen jaren. samen met de bewoners. En uh, nu gaan we het ook als, als park beheren. Ja, u zegt bewoners, want er wonen hier ook mensen op het terrein? Nou, op het of terrein. Omheen? Er, meer eromheen. Ja. En uh, we grenzen hier op Beekhuizen aan het dorp uh, Velp. Ja. En uh, samen met die bewoners hebben we een aantal jaren geleden het uh, herstelplan geschreven. Aan de woningen te zien die ik hier zo in de omgeving heb bekeken... zijn de mensen hier wel in goede doen. Ja, dit... dat, zou zeggen? ja dat mag je zeggen. Dit is uh, een, van, uh, een hele mooie wijk uh, in, uh, in Velp. Dan zou je je afvragen... waarom moet uw landgoed dan nog via internet extra geld ophalen? Kan dat niet gewoon hier uit de omgeving? Nou ja, mensen uit de omgeving kunnen ook doneren, zou ik ja, zeggen. Zeker. Um, maar um, nou ja, dat landgoedbeheer dat kost gewoon heel veel geld. Ja. En, uh, u, bent u, u bent u ook duur als boswachter? Nee, wij, wij krijgen een normaal salaris. Dus, uh, ja, ja, normaal. Normaal, ja. <laughs> uh, maar, maar dat landgoedbeheer dat kost gewoon echt heel veel ja. geld. En uh, we kunnen al heel veel hele mooie dingen doen. Maar we willen eigenlijk nog wat uh, krent in de pap. Ja. Nou, het komt er dus op neer dat landgoed Beekhuizen, een van de. Projecten is van de natuurprojecten in Gelderland. die vanaf vandaag op het internet uh, zeg maar aangeklikt kan worden. Hè? Als mensen denken: van nou daar wil ik wel geld aan geven, dan kan dat dus via dat uh, crowdfunding. Straks om 12 uur gaat er een speciale website open. Kunnen de mensen die projecten allemaal bekijken? Ik neem aan dat er mooie plaatjes bij staan en beschrijvingen. Misschien staat u er zelf ook nog wel op of niet? Dat zou kunnen, ja. dat weet ik niet. <laughs> en dan, uh, waarom zouden de mensen nou in uw land goed geld steken? Nou, omdat het hier ook vrij toegankelijk is. Iedereen die het wil, die kan uh, dit landgoed bezoeken. Uh, nou, wij gaan er echt een hele grote slag aan, uh, aan slaan... om het uh, landgoed echt heel mooi te maken en op te knappen. Ja. Nou, er zijn nog een paar dingetjes die we ook heel graag zouden willen uitvoeren. Onder andere een, een picnic, uh, een die we nog aan willen leggen. Aha. Dus als de en, mensen denken, nou, dat vind ik een sympathiek idee. Ja, dat is, en het is ook echt iets wat uh, voor het publiek is. Hè? Ja. En uh, nou ja, Als de mensen denken, van, dat is een leuk idee, dan uh, goed. kunnen ze doneren. Meneer Van Dijk, we nemen het mee. Straks na zeven uur komt de gedeputeerde hier naartoe. Dus het lijkt me verstandig dat u even een lekker kopje koffie voor hem gaat zetten. Dat ga ik doen. Misschien goed. <laughs> en dan gaat u de gedeputeerde straks hopelijk aan mij uitleggen waarom deze manier van geld inzamelen nodig is. Tot straks. Goed Ain't uit, no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 No Sunshine van Bill Withers. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Marjan Koekoek. Het beschermen van de hypotheekrenteaftrek is topprioriteit voor de VVD in de komende formaties, schrijft De Telegraaf. VVD-leider Rutte waarschuwt dat huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek fors het schip in kunnen gaan als de VVD geen deel uitmaakt van een nieuw kabinet. De Liberaal wijst erop dat andere partijen in hun verkiezingsprogramma voorstellen in te grijpen bij bestaande gevallen. Mensen met een lopende hypotheek die dachten 30 jaar zekerheid te hebben toen ze hun huis kochten. En dat is niet betrouwbaar, niet eerlijk en niet rechtvaardig vanuit de overheid geredeneerd, zegt Rutte morgen in een interview met de Telegraaf. Duizenden militairen verliezen de komende tijd hun baan, maar jonge handige soldaten krijgen juist geld toe als ze het leger ingaan. Dat schrijft het AD. Er ligt voor hen een premie klaar van 10.000 euro als ze een technische opleiding afronden en vier jaar in dienst blijven. Vooral automonteurs, bouwvakkers en ICT'ers kunnen zo aan de slag. Omdat ook bedrijven vechten om goede technici wil Defensie het verschil maken en hen met een premie naar de krijgsmacht lokken. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp beseft dat het moeilijk te verkopen boodschap is... nu er 1 miljard euro bezuinigd moet worden en dat 12.000 banen verdwijnen. De motivatie van basisschoolkinderen om zich maatschappelijk nuttig te maken... neemt snel af als ze wat ouder worden. Dat schrijft Trouw. Kinderen uit groep 6 tonen zich nog idealistische wereldverbeteraars... Maar die uit groep 8 voelen die verantwoordelijkheid al veel minder. Blijkt uit een grootschalig onderzoek van onder meer schoolblad SamSam. Sam. Hm. Voor dat onderzoek werden ruim 20.000 leerlingen ondervraagd... uit groep 6, 7 en 8 over hun rol in de wereld. De resultaten worden vrijdag gepresenteerd. Vandaag dus aan prinses Laurentie. Digitaal campagnevoeren via sociale media... heeft geen noemenswaardig effect op de uitslag van de verkiezingen... schrijft het Nederlands Dagblad. Actief gebruik van sociale media levert uiteindelijk maar ongeveer 500 stemmen op. Blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek... van twee politiek deskundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgens de onderzoekers gaan politici er ten onrechte van uit... dat ze stemmen kunnen binnenhalen... door geregeld gebruik te maken van Twitter of Hives. Ja, de Volkskrant heeft een reconstructie van de opmars van Diederik Samsom. Bij de start van de campagne stond de PvdA nog op 15 zetels. Inmiddels is hij in twee weken tijd de hoofdpersoon geworden... van een, een van de opmerkelijkste comebacks in de politieke geschiedenis. Volgens partijvoorzitter Spekman was Samson in maart al met de campagne begonnen... voordat het kabinet viel. Met zijn nieuwe plannen voor de Partij van de Arbeid... ging hij naar buurten en naar winkelcentra. En ook heeft de partijleider mensen opgezocht... die hun lidmaatschap hadden opgezegd. Daarnaast was er natuurlijk ook een beetje geluk nodig... zoals Mark Rutte die in het eerste televisiedebat met een leugen kwam. Ja, en Eurocommissaris Michel Barnier heeft ijzig gereageerd op de Nederlandse wens... om de pensioenpot in nationale handen te houden. Dat meldt Spits. Barnier heeft eerder voorgesteld dat Brussel meer zeggenschap moet krijgen... over alle pensioenfondsen in Europa. Maar door ons verzet is de behandeling van dit plan uitgesteld tot volgend jaar... zegt Pieter Omtzigt, Omtzigt een cda Kamerlid en nationaal pensioenrapporteur. Omzicht sprak donderdag uitgebreid met Eurocommissaris Barnier... over de Nederlandse bezwaren. Tot zover dit krantenoverzicht. Meer daarover. Vooral het politieke nieuws bespreek ik na zeven uur met Joost Vullings. En dan geeft hij ook weer een update over de verkiezingscampagnes. Wat er gisteravond bijvoorbeeld allemaal gebeurd is in het debat bij Eén Vandaag... kijken we ook nog even op terug. Ook daar is een reportage van. En dan natuurlijk naar de conventie. De democratische conventie. Obama hield daar zijn speech tot groot enthousiasme van de zaal. U hoort ook nog de reacties op de besluiten gisteren van de Europese Centrale Bank.